Christiaan Christian Bonenbakker met de NOS-Jurn. Op de plaats waar gisteren de lichamen van Ruben en Julian zijn gevonden... zijn de eerste bloemen gelegd. De vindplaats bij Koten werd aan het begin van de avond door de politie vrijgegeven. De gemeentewijk wijkbeduursteden heeft op de weg naar de vindplaats... een richtingsverkeer ingesteld. Dit op verzoek van de politie... die met een toeloop van belangstellende rekening houdt. In de gemeentehuizen van Zeist en wijk liggen morgenochtend vanaf half negen condoleanceregisters... De online registers worden goed bezocht. Tot vanavond hadden ruim 36.000 bezoekers een boodschap voor de nabestaanden van Ruben en Julian achtergelaten. De Amerikaanse overheid heeft niet alleen journalisten van het persbureau AP doorgelicht, maar ook een van nieuwszender Fox. Dat blijkt uit een reconstructie van de Washington Post. President Obama raakte afgelopen week een opspraak omdat telefoonnummers van journalisten maandenlang door justitie in de gaten werden gehouden. Waarschijnlijk om te ontdekken wie gevoelige informatie had gelekt over CIA-operaties. De schietpartij in een bank in Israël blijkt een wraakactie van een boze kan, klant te zijn geweest. De man was bij de bank langs geweest om te praten over zijn schuld. Toen de bank niet wilde meewerken ging hij weg. Anderhalf uur later kwam hij terug en schoot hij de manager van de bank en nog een medewerker dood. Ook twee klanten kwamen om. Na een vuurgevecht met de Israëlische politie schoot de man zichzelf dood. De Keukenhof heeft het seizoen succesvol afgesloten. Het bloemenpark in Lisse werd de afgelopen weken door 850.000 mensen bezocht. 80% kwam uit het buitenland. Er waren veel bezoekers uit China, Rusland en Zuidoost-Azië. José Mourinho stapte aan het eind van dit seizoen op als coach van Real Madrid. Zijn contract liep nog drie jaar door. Maar tussen hem en de club was geen vertrouwen meer na een teleurstellend verlopen seizoen. Mourinho was drie jaar coach van Real Madrid.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 Ja, en en daar, daar, ging, je naar school, daar ging ik naar de lagere school. Ja. Ja, en daarna ben je naar een andere cursus weer gegaan, een andere opleiding misschien. Ja, Wat ja. heb je voor opleidingen gedaan? Uh, mijn opleidingen waren. Uh, daarna heb ik uh, vier jaar op de huishoudschool gezeten. En uh, de, daar mijn diploma gehaald. En toen kreeg ik echt het verlangen in mijn hart om uh, iets meer over de nog meer over de Heer Jezus uh, te leren.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 Ik heb twee jaar op de bijbelschool gezeten, okay. van, 88 tot 9, sorry, van 88 tot 90. Ja. En daarna ben je weer gaan werken of ben je iets met die bijbelschool, wat kan je daarmee doen, zeg maar? Hmm, ik ben, daarna ben ik, heb ik vijf jaar bij Maasbach gewerkt, bij de Johan Maasbach Wereldzending. Ik heb daar uh, ja, ook eigenlijk in het zendingswerk gezeten, ik heb daar... ...de crash gedaan... De, ...de kleine kinderen opgevangen... ...als de medewerkers dan naar, uh, naar kantoor te gingen... ...had ik de kinderen... ...de, de, de baby's en de peuters... ...en daar vertelde ze zich ook over de Heer Jezus... ...ja, dus dat was een goede voorbereiding... ...de Bijbelschof, ja... <laughs> ...absoluut, leuk, ja. Ja, zeker, het was, was leuk... Uh -huh. ...ja, het was een goede tijd... En heb je je man bij, daar ontmoet... ...of kende je, je man al toen? <laughs> nou, ik heb mijn man ontmoet... ...op uh, De Bron in Dalsten.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 komen we samen in een, in een kerkgebouw, de kerk van de Nazareus. Um, we beginnen om half tien. Aha. En dan hebben we eerst een, een zangdienst. En dan komt er een spreker uit het land, komt spreken. En er is altijd nazorg en heerlijke koffie. Met wat lekkers erbij. Nee, Ik ben ja, er ook dat... wel eens geweest.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 A song in itself is not what you ever required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all.